Het NOS-journaal. Dick Hark. De Verenigde Staten willen de productie van de Joint Strike Fighter vertragen omdat er technische problemen zijn. Bij testen zijn het afgelopen jaar tal van scheurtjes en zwakke plekken in het metaal gevonden. Volgens een vice-admiraal van het Amerikaanse leger, die het JSF-programma leidt, is het daarom beter de productie te vertragen. Pentagon wil 2400 JSF's kopen voor omgerekend zo'n 280 miljard euro. Pentagon zegt dat het bij de ontwikkeling van het toestel weliswaar om kleine problemen gaat, maar dat die allemaal samen wel een forse extra kostenpost betekenen. Nederland is ook geïnteresseerd in het toestel, maar heeft nog niet tot aanschaf besloten. Er zijn wel twee testtoestellen besteld.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 Gisteren bleek dat de ondergrondse parkeergarage aan het verzakken is. Daardoor werden de winkels erboven ontruimd. Burgemeester Paul de Pla houdt er rekening mee... dat de constructie van de parkeergarage het begeeft... en dat ze daardoor ook een deel van het winkelcentrum verzakt. Een gedeelte slopen zou dat kunnen voorkomen. Dat is een zeer rigoureuze maatregel. Een zeer radicale maatregel. En dat betekent dat je ook heel goed moet uitzoeken... welke haken en ogen aan zo'n type maatregel verbonden zijn. Uh, we kunnen ook niet zeggen dat we daarvoor gaan kiezen... Uh, maar we zijn het wel op dit moment aan het uitzoeken en we hopen zo snel mogelijk, en dat kan binnen enkele dagen zijn, maar het kan misschien ook nog wel sneller zijn, duidelijk kunnen maken welke keuze we in dat uh, opzicht gaan maken. Minister Verhaag is het eens met de topmannen van een aantal multinationals... dat er op korte termijn een daadkrachtige aanpak moet komen van de eurocrisis. De top van Shell, Philips, Unilever, Axonobel en DSM schrijft in een open brief dat er maatregelen nodig zijn om Nederland en Europa concurrerender te maken op de wereldmarkt. Verhagen deelt de zorgen van het bedrijfsleven. Eigenlijk het verhaal van de captains of industry kan ik één op één onderschrijven. En is er ook het verhaal van de Nederlandse regering. Op de Europese top van volgende week moeten echt stappen worden gezet, zegt de minister. Landen die er een potje van maken moeten onder curatelen worden gesteld, benadrukt Verhagen.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 Het weer dan nog, opkladingen, vanuit het noordwesten ook een aantal buien, sommige met hagel, temperatuur een graad of 9, morgen is het onstuimig, met vooral in de ochtend regen. ANB verkeersinformatie De avondspits is gestart met een flink aantal ongelukken. Er staan twaalf files. De opvallende files, dat zijn de ongelukken. Die staan op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 8 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. U rijdt probleemloos langs via de parallelbaan, de N2. Dan de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Fix ongeluk daar tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. 7 kilometer stilstaan. Alle drie de rijstroken zijn dicht, alleen de vluchtstrook is nog net aan open. Verkeer richting Den Haag kan dus veel beter omrijden. Dat kan bijvoorbeeld via Gouda over de A20 en de A12. De andere kant op loopt het ook vast vanuit Den Haag, 8 kilometer voor Delft zuid Dan de A27, de hele dag zijn er al problemen. Van Breda naar Utrecht tussen knoopend Hooipolder en Gorkem, 13 kilometer. Door een oliespoor, na een ongeluk, is de rechte rijstrook dicht. Verkeer richting Utrecht kan veel beter omrijden via Den Bosch over de A59. De A27 naar Breda staat vast bij Werkendam 7 kilometer door het ongeluk aan de andere kant. En de A58 van Breda naar Tilburg is dicht bij Ulvenhout na een flink ongeluk met twee vrachtwagens. via vanaf Nopend Galder. U kunt beter omrijden via de noordkant van Breda over de A16, A59 en de A27.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 En goedemiddag en welkom terug bij Vrijdagmiddag Live hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Is oorlog voeren met robots onethisch of juist praktisch? Een debat zo direct tussen PVV-kamerlid Marcel Hernandez en generaalmajor buitendienst Kees Homan. En ook werkzaam bij het instituut Klingendaal. En Justus van Oel, dit keer vertelt hij waarom hij een actiecomité start. U kunt reageren, hashtag AfroVML als u wilt twitteren. U kunt ook kijken naar de website radio1.nl. De geheel nieuwe verkeersrubriek. U heeft het ongetwijfeld gehoord. Vanaf volgend jaar mag op veel plekken in Nederland mag u 130 km per uur gaan rijden. De maatregel kan op veel bijval rekenen in het land, maar er zijn ook kritische geluiden. Een van de grootste kritikasters van het plan zit hier. Bas Vermeer van de stichting Rij is door, joh. U bent boos, hè? Ja, ik ben uh, verschrikkelijk boos, ja. Die snelheidsverhoging van 120 naar 130, waarom vindt u dat zo'n probleem? Nou ja, kijk, het is gewoon een wassen neus. Uh, heel simpel, uh, ik weet niet wat ze op het ministerie denken... dat wij kleine kinderen zijn of zo. Maar uh, 120 naar 130, uh, dat is natuurlijk gewoon een lachetje. Hè? Kijk, en als het nou een brommers ging, dan had ik er op zich nog wel mee kunnen leven. Met een maximumsnelheid van 130? Ja, op een brom moet je geen 200 gaan rijden. Dat moet je niet willen. Hè? Als jij op een poeg 200 gaat rijden. tilt het hele ding uit elkaar. En dan komt de verkeersveiligheid ook niet ten goede. En die staat uiteindelijk toch voorop, ook bij ons. Ja, maar het gaat om auto's. Ja, precies. En als ik dan zie wat voor ijzerpakket we als stichting op tafel hadden gelegd. en wat mevrouwtje, de staatssecretaris, uiteindelijk van waar maakt. dan voel ik mij als voorzitter niet serieus genomen. Dat mag je best van me weten. Dan voel ik mij in de kou staan, mevrouw. En ik weet niet of u wel eens in de kou heeft gestaan. maar dat is helemaal geen fijn gevoel. Nee, dat snap ik. Dat ijzerpakket, waar bestond dat dan uit? Nou, kijk, waar wij voor stonden en nog steeds. En waar ik altijd voor zal blijven staan... is een verhoging van de maximumsnelheid voor automobielen... naar 200 km per uur op de provinciale wegen. En op de snelwegen? Nou, daarvan zeggen wij van uh, haal die begrenzingen maar gewoon helemaal af. Onbegrensde snelheid? Ja, 200, 300, 400, 500. Er zijn natuurlijk weinig voertuigen die het kunnen. Maar als je het kan, ga maar. Be my guest. Maar dat kan toch helemaal niet in Nederland? Daar is ons land toch te klein voor? De wegen te smal, te druk? Nou, dat is dus onzin. Uh, technisch gezien kan het. En het is ook getest. Door wie dan? Door Ronnie. Dat is een vriend van mij. Uh, ja, ik heb hier ook de beelden. Kijk, hier filmpje ja. mijn telefoon. Nou, kijk maar, hier zie je hem ja. gaan. Hier zie je de snelheidsmeter. He, op dit mm -hmm. moment dus 110, 120. Nou, de, de conventionele snelheden, zeg maar. Nou, ja. uh, hier trapt hij hem al wat dieper in. Hier ja. komt hij die Audi tegen. Wat natuurlijk ja. een klootzak is, want die blijft er een beetje links hangen. Dus mm -hmm. hop, Ronnie er rechts langs. Nou, ja. Wat niet ideaal is, ik geef toe, maar goed, noodbreekbed. bed. Nou, dus rechts ja. er langs en gas, gas, gas, gas. Ja, even voor de luisteraars, hij zit hier op 170. Ja, ja, dus dat begint echt al ergens op te lijken. Nou, hier 180, 190. Zo. Trappen er nog, nog maar wat bij. Ronnie. Ja. En hier. Hier zie, je bijvoorbeeld, hier zie je dus dat hij de keurig links langs gaat. Hè? Ja. Ja. En je ziet ook mensen ruimte maken. Dat is mooi, hè? Ja, ja, ja. ja die zijn bang waarschijnlijk. Maar nou, goed, dat zijn kwalificaties. Daar wil ik me verder niet, uh, niet aan wagen. Nou, hier, 2.10 inmiddels. 2.20, 2.30, 2.40. Nou, ik ga u even onderbreken, hoor. Dit is waanzin wat ik hier zie. Het is überhaupt een wonder dat hij dit overleefd heeft. Nou ja, dat ligt een beetje anders. Wat zegt u? Nou, kijk, is, uh, wat is gebeurd, Ronnie is, is, is afgesneden op een zeker moment. Um, ja, er was een snelheidsverschil eigenlijk tussen uh, zijn auto en de auto die vormreed. Uh, door dat uh, verschil zijn de twee voertuigen elkaar uh, ja, uh, genaderd, zeg maar. Uh, daarbij is er uiteindelijk ook uh, contact geweest tussen de voertuigen. En bij dat contact is de auto voor Ronnie eigenlijk, uh, ja, vervormd uh, geraakt. En uh, ja, daarbij is Ronnie uh, knel komen te zitten, wat hem uiteindelijk uh, fataal is geworden. Wat afschuwelijk. Ja, maar waarbij ik dus nogmaals wil aangeven... dat de oorzaak van het incident lag in het snelheidsverschil. Hè? Waar, waardoor wij dus van de stichting jou ook zeggen van... haal die snelheid nou omhoog voor iedereen. Dan voorkom je dit soort ellende. Ja, maar het is u niet gelukt. Het blijft bij 130. En nu? Ja, nu niks. Ik ben er ziek van. Uh, ik heb het helemaal gehad met de betutteling hier. Koninginnendag gaat ook al niet meer door op Museumplein. Terwijl uh, ik denk, laat mij nou godsamme één dag in het jaar... in de voortuin pissen van mensen die het beter hebben dan ik. Hè? Maar goed, ik laat me niet kisten, hoor. Ik ga gewoon. Ik ga gewoon hè, dan maar zonder muziek. Maar deze jongen pist op 30 april bij een of andere diamantair in de voortuin. Houdoe. Dank u wel. Kieter Bouwman, Marjan Luif en Marijn Scholt. Debat. Iedere week krijg je vrijdagmiddag live twee mensen hier de vloer om met elkaar te debatteren. Twee mensen met verstand van zaken. We hebben er speciaal katheders voor neergezet. Vandaag gaan we het hebben over Robowars. Moet het Nederlandse leger robots inzetten in oorlogsgebieden? De PVV wil dat er bij de aanschaf van nieuw oorlogsmateriaal altijd wordt gekeken naar de mogelijkheid om voor robots te kiezen. Het Nederlands leger schaft nu vier onbemande vliegtuigen aan... maar dat is nog te weinig, vindt de PVV. Daarover gaan we het hebben vandaag met PVV-kamerlid Marcel Hernandez... en met generaal-major buitendienst Kees Homan... en inmiddels onderzoeker bij het instituut Klingendaal. Eh, meneer Hernandez, u hebt zelf ook in het leger gediend... bent meerdere malen uitgezonden geweest... Eh, ooit tegen robots moeten vechten? <laughs> nee, zeker niet. Nee, dat is, uh, dat is niet gebeurd. Nee. Niet gebeurd. Meneer, het uh, ja, was misschien voor uw tijd, meneer Hooman. Uh, want u zat ook in het leger. Ja, nou, de enige robot die we die tijd hadden... was de grondrobot die uh, explosieven kon uh, opsporen en uh, vernietigen. Maar uh, sindsdien zien we natuurlijk dat ook bij de Nederlandse krijgsmachten. Uh, Bijvoorbeeld onbemande vliegtuigen zijn ingevoerd. Gedurende enige jaren heeft de Sperwer boven Oerozgan gevlogen. En maar die was konden... dat ook al in uw tijd? Of? Nee, toen was ik ook al onderzoeker bij Klingendaal. Ah, maar aan. ik volg het wel. We gaan debatteren over de stelling die wij als volgt hebben geformuleerd. Robots moeten mensenwerk van militairen overnemen. U krijgt eerst bijna een halve minuut om ongestoord uw stelling toe te lichten. Eh, om te beginnen, Marcel Hernandez van de PVV. Bent u voor of tegen? Nou, daar zijn wij voor. Um, kan ik eigenlijk heel simpel in zijn. Je zult zien uh, dat het een internationale tendens is. En Nederland heeft een technologisch hoogwaardige krijgsmacht. Maar hier lopen we, op dit vakgebied, lopen we echt achter. Uh, daarnaast ligt de winst uh, in de reductie van de personeelskosten. Uh, momenteel uh, bestaan die personeelskosten voor meer dan 50% uit de defensiebegroting. En daar kun je dus winst halen. Uh, militairen worden daarnaast steeds schaarser, duurder. Ze zijn kwetsbaar, ze zijn langzaam. En ze moeten ook ingezet worden daar waar ze echt nodig zijn. Dat is de eerste halve minuut. Kees Holman van Klingendaal, voor u ook een halve minuut. Ik ben voor de invoering van robots... zover het juridisch zowel als ethisch verantwoord is. Dus voor grondrobots die bellenbommen kunnen opsporen en vernietigen. Voor onbemande vliegtuigen die inrichting kunnen vergaren. Ik ben ethisch tegen onbemande bewapende vliegtuigen die over een afstand van 7000 kilometer worden ingezet. En helemaal verwerpelijk vind ik de huidige ontwikkeling in de Verenigde Staten... om autonome, autonome robots te gaan ontwikkelen... die helemaal los van elke minderlijke militaire of humanitaire interventie gaan doden. Dat zelfs uh, iemand op afstand ook geen knop meer over hoeft te halen... om, laten we zeggen, een bom te laten vallen. Nee, die worden dus geprogrammeerd. En dan gaan ze dus op pad en gaan doden zonder dat er... Enkel, geen enkel militair ingrijpen of uh, humanitair ingrijpen is. Nee, meneer Hernandez, u wil uh, dat Defensie robots uh, inschakelt, aankoopt. Uh, gaat het dan ook om dit soort robots? Nou, het gaat natuurlijk om dat soort robots. Kijk, alleen de vraag is, en daar maak ik zelf ook bezwaar tegen, uh, er moet altijd menselijk ingrijpen uh, bij zijn. Het kan niet zo zijn dat robotsystemen automatisch uh, en autonoom de beslissing maken... Zelf gaan schieten. Ja, zelf gaan schieten. Dat daar zal bij... altijd mensen ja. ingrijpen aan uh, ten grondslag moeten liggen. Maar robots die uh, op afstand bestuurd worden... dus waar je hier een knop in drukt en daar dus een bom valt... daarvan zegt u dat is wel goed. Ja. Uh, heeft u daar wel ethische bezwaren tegen meneer Holman? Ja, ik vind uh, het dus ethisch verwerpelijk... dat in de Verenigde Staten is... ochtends iemand eerste kinderen naar huis brengt... Dan naar zijn werk gaat achter een scherm gaan zitten... waar hij ziet wat zich in Afghanistan en in Pakistan afspeelt. En op een gegeven moment, als hij een rood stipje ziet... drukt hij op een knopje, elimineert de desbetreffende persoon daar op de grond... en gaat vervolgens naar huis om gezamenlijk met de familie het familiedee te genieten... en de kinderen voor te lezen voor ze naar bed gaan. Dat en wat is het dan precies ethisch verwerpelijk? Want als hij in het vliegtuig zit en het doet, zegt u, dan kan het wel. Maar als hij ergens in Amerika zit, dan niet. Maar een vlieger, die bevindt zich dus in het gevechtsgebied. Die ondergaat ook de stress en dergelijke. Je kunt het vergelijken. Een, een piloot van een bemand vliegtuig... die ziet dus wat er gebeurt. Die kan het in een context plaatsen. Terwijl je de man in Nevada kunt vergelijken met uh, ja, Frank de Boer... die thuis achter een schermpje zit en aan Ajax leiding geeft. En en maar zeer beperkt dus... Wat voor risico zit daar dan in? Uh, daar zie je dus geen enkel risico als je dus achter bedoel schermpje zit. Wat is precies uh, het bezwaar dat u daar dan tegen hebt? Nou, dat je dus uh, als mens zonder enige stress, zonder enig risico te lopen... want inherent vind ik toch een oorlogvoering, dat is een sociaal fenomeen. Daar is sprake althans, zo ben ik opgeleid, van, van moed, kameraadschap... opofferingsgezindheid en dergelijke. En dit is gewoon een soort schietsalon... Waar dat je ze dan maar te makkelijk te de trekker overhalen? Pardon? Dat ze dan te makkelijk de trekker overhalen? Uh, nou, dat hoeft niet noodzakelijkerwijs, maar het feit dat men dus geen enkel risico loopt, het is gewoon een veredelde schietsalon. Daar heb ik dus uh, uit. Ja, ja, het is een dehumanisering van de oorlogsvoering. Zo beschouw ik het. Nee, Herman Een dehumanisering van de oorlogsvoering. Uh, in hoeverre een oorlog überhaupt humaan kan zijn, natuurlijk, maar het wordt er alleen maar erger op. Nou ja, kijk, ik wil zeggen, oorlog is nou eenmaal niet leuk. Uh, oorlog is vervelend. Oorlog brengt slachtoffers met zich mee. Wat je alleen moet zien te voorkomen bij inzet van dit soort systemen, is dat je het personeel gewoon hoogwaardig opleidt. En uh, u zei het net zelf al, een, een jachtvlieger... die moet ook in een split second de beslissing nemen of die schiet of dat hij niet schiet, die heeft ook geen uitgebreide tijd in zijn uh, vliegtuig... om die beslissingen te nemen. Dat is ook split-second werk. Maar ziet u geen, geen verschuiving van grenzen, zoals meneer Holman zegt... van uh, je hebt ochtends nog met je kinderen en je vrouw uh, aan het ontbijt gezeten... Ja. gaat eventjes naar die computer op je werk... denkt van potverdorie, ik zou eerder thuis zijn... Uh, drukt even op die knop en gaat weer terug naar je vrouw en kinderen. Nou nee, ja, kijk, daar kun je natuurlijk verschillend tegen aankijken... maar het personeel wat er bij onze krijgsmacht werkt, dat is professioneel personeel. En ik uh, ga er ook van uit dat de mensen die zeg maar, achter de joystick... om het maar even oneerbiedig te zeggen, uh, plaats moeten nemen... ook hoogopgeleide mensen zullen zijn. Als dat zullen dat, mensen zijn... Ja. Die, uh, het zijn geen jongetjes die even een, een computerspelletje spelen. Want die, die, die UAV's of onbemande systemen... die geven zulke scherpe beelden... die kunnen van kilometers afstand... kunnen ze haarscherp waarnemen wat er op de grond gebeurt. En toch bent u zelf militair geweest. Meneer Homan zegt, het is anders of je op een schermpje kijkt... of dat je als militair recht erg over je tegenstander staat. Ja, maar ja, kijk, dit zijn, dit zijn wel toekomstige ontwikkelingen. Dit, gaat een, dit neemt een hele hoge vlucht. Je kunt er niet ik, omheen, meneer Holman. Nou, eh, om aan te geven dat het toch min of meer leidt tot een soort videospelletje. Drie jaar geleden stond er de website van het Britse ministerie van Defensie. Werd er jongelui jonge lui die goed waren in videogames, die werd verzocht om te solliciteren bij de Britse krijgsmacht. Want dan konden ze in zes weken tijd, konden ze, hoe heet het, drone operator konden ze worden. Jongelui die dan word je, nooit in niet, een dan word je dus niet geselecteerd op, op je, je kracht-eigenschappen, vaardigheden en ja. dergelijke. Nee, als je los bent op videospelletjes, dan ben je bij ons welkom. Er is er ook protest, protest geweest in het Lagerhuis en die zat van de website afgehaald. We hebben dat ook gezien in Bagdad, waar je zag op een gegeven moment bij Wikileaks dat een helikopter die uh, ontdekte op de grond. Uh, Twee fotografen met dat wensen erbij. En die dachten dat de telelenzen dat dat uh, wapens waren. Die zijn toen neergeschoten. Er was één gewonde burger die kroop naar de trottoir. En toen zei één van de bemanningsleden in die helikopter... laat die alsjeblieft de wapen pakken. En dan kunnen we tenminste doodschieten. Om aan te geven dat het schoven wordt tot een soort spel. En daar ben ik dus die kant op tegen. U, dan zijn ze ook niet zo opgeleid zoals meneer Hernandez zegt. Uh, daar vreest u voor. Dat zo'n opleiding geen garantie is voor verantwoord gebruik van dit soort middelen. Nou ja, laten we wel zijn, als je alleen maar als een scherm achter een scherm zit... zonder de ervaringen te hebben op het gevechtsveld... dan krijg je natuurlijk deze vervreemding. Meneer Hernandez? Nou, ik, ik denk dat dat wel meevalt. Kijk, want wat je dus ook ziet... Uh, daar hebben we ook natuurlijk op WikiLeaks een filmpje van gezien... van een Apache gevechtshelikopter... bemand met twee piloten, één boardgunner en één piloot... Uh, die beginnen ook op mensen te schieten, op onschuldige slachtoffers... En Fouten worden altijd gemaakt, zegt u. Overigens, ja. het risico van dit soort dingen... Uh, uh, we kunnen natuurlijk ook door de tegenpartij gebruikt worden. Ik heb al gehoord dat uh, Irakese opstandelingen erin slaagden... om uh, dit soort dingen te hacken. Die kunnen die, die, die, die onbemande vliegtuigjes ook weer naar ons terugsturen. Nou ja, goed, dat pleit dus voor het volgende punt... dat je ook heel veel investeert in je cyberverdediging... in die cybercapaciteit, in veilige, veilige verbindingsmiddelen. Dat hangt daar ook onlosmakelijk af van. Om te voorkomen dat ze kunnen ja, hacken. natuurlijk. Tot slot, meneer Holman. ik vraag het altijd aan het eind van het debat. Zat er helemaal niets in het debat, van, uh, in, de, in de argumenten van meneer Hernandez... of ook wel iets? Wel, is daar het belangrijkste argument? Wat voorstanders uh, altijd uh, naar voren brengen... robots hebben geen moeder, en daarmee is alles gezegd. <lacht> meneer Hernandez, zat er helemaal niets in de argumenten van meneer Holman of toch ook wel iets? Nou kijk, het, het is na wat natuurlijk echt belangrijk is, en dat wil ik onderstrepen... is dat het, er moet een menselijk... Uh, min menselijke interventie aan voorafgaan voordat er wapeninzet wordt gepleegd. Ik vind het te ver gaan om onbemande systemen... volledig autonoom beslissingen te laten nemen. Dat kan niet. Dat, Dat heeft u duidelijk gemaakt. Ja. En daar zijn we dus eens. En daar bent u het er beide overigens ook eens. Ik wil u beiden danken. Marcel Hernandez van de PVV en Kees Hooman van het Klingendaal. Nou. Nou, ze staan alweer klaar. Frederik Spicht. Cause I had an ugly thirst And bounty hunter pulled his pistol So I had to shoot him first The sheriff and his dogs came to hunt me down I took him for a ride Stretch me some more time Don't deny it, judge I wrote Cause if I have to kill again You'll be the first in life The first in life I want it I'm hunted like a fox Carry more arms on me than they kept in a flat Joost van S, Janos Kool en Jan van der Meij. Hunt it like a fox van het nieuwe album van Frederike Spicht. Ik zei uh, land, Frederike, maar ik moet eigenlijk zeggen land, denk ik. Land. land. En dat sloot het mooi aan op het, uh, het debat, hè? Dit pa nummer, dat lijkt een fox, ja. Ja, ja. Even vooraf, want ik heb net uh, opgeroepen uh, aan mensen... Als, als ze jouw muziek mooi vinden, uh, dat ze een cd, uh, de cd Land, dus uh, kunnen winnen. Uh, en dat is opmerkelijk, want ik heb ze daar eigenlijk bij op een dwaaspoor gebracht. Ik vroeg uh, of ze wisten met welk Nederlandstalig nummer jij bent doorgebroken. En ik zei daarbij in 1988, <laughs> dat was iets te vroeg. Het is 1998 namelijk. En toch wisten ze het. Uh, kun je het zelf even verklappen, het antwoord? Nou, ik ben volgens mij doorgebroken met een Engelstalig nummer. Oh, je ja. hebt u 86. Maar goed. Ja. Maar dat doorbreken, maar dat, doorbreken ja. dat blijft maar... Ja, je, ble ja, je bleef het doorbreken. Zijn het. Nou, in ieder geval, wij doelden ik denk, op mijn hart. Ja, dat mijn hart aan. kan het niet aan. Dat is een prachtig nummer. Uh, en uh, er waren luisteraars die dat begrepen. Die hebben ook gereageerd en die krijgen ook de cd. Ja. Uh, en ik zoek nu even hun naam. Oh, ik heb ze hier liggen. Johan Vogel uit Weesp. En Henk Schiphuis uit het Stadskanaal, die wisten dat. Die krijgen jouw cd. Spekkopers zijn het. Ja, absoluut. Uh, het is, we hoorden het uh, in je muziek. Het is heel erg uh, country, hè, waar je mee bezig country bent. Countryfolk, folk. Beetje ja. Bus, ja. Wat, wat is er gebeurd? Nou, dat zat er altijd wel een beetje in. Wel? Ja, en zeker als je terugkijkt naar I've Got The Bullets... waar ik vandaan kom, was Engelstalige muziek. En daar heb ik toch ook al zeker twee, drie country songs geschreven. Ja, maar, maar vooral stevige rock ook wel, toch? Was zeker, ja. Ja, ja. Maar het is altijd wel een verlangen geweest. En eindelijk is het eigenlegd. Want waar, kwam dat, waar komt dat verlangen vandaan? Ja, het is gewoon heerlijke muziek. Het draagt uh, woorden. Het is, en ik zat natuurlijk een hele tijd in het chanson. En Laten we zo zeggen, zo'n schabloon, dat, het ging me een klein beetje vervelen. Niet dat het fantastisch fijn was Ook om het Nederlandstalige? Ja, dat was een uitdaging. Ik vond het heel leuk om te doen. Zeker naar mijn hart kan het niet aan, kreeg ik die, de opportunity... Om, om een heel Nederlandstalig album te schrijven. En dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Ja, nou ja, nu, je, je gaat dus nu weer met Lent naar, naar Engelstalig. Je gaat, uh, begrijp ik, de theaters in. Ja. Tenminste, als je genoeg geld verzamelt. Nou ja, ik heb eigenlijk een antwoord gegeven op wat Halbe Zelstra ons allemaal aangeraden had. Want het is natuurlijk toch een moeilijke tijd. En we hebben toch nog wat geld tekort om met het voltallige gezelschap te kunnen gaan. Ja. Dus uh, voor de kunst.nl, dat is een bepaalde site waar je heen kan. www.voordekunst.nl En dan kun je een kleine donatie doen. En dan krijg je ook iets voor terug. Uh, of want, een cd Wat, wat of krijg je nou, jouw cd? Een cd. En dan krijg je een kaartje. Maar dan moet je iets meer betalen. En zo proberen wij bij elkaar te harken. Uh, om uh, ja, gewoon toch alles te brengen zoals we dat het liefste zouden doen. Ik zag gisteren: uh, de stand is 2000 euro. Je hebt geloof ik 7,5 nodig. Hè? Ja. Gaat het lukken? Nou, ik weet het niet. Het, het loopt zo tegen de kerst. Dus mensen houden de hand op de knip maar Ai. ik zou ze toch willen adviseren om onmiddellijk naar die site te gaan en wat te storten. Nou ja, als je, je willen zien in het theater. Het heeft nog niet gereageerd. En ze hebben geen keuze als je, je willen zien, want anders kom je überhaupt niet in het theater. Nou, dan zal het wel doorgaan, maar dan toch in een andere bezetting. Voor de Kunst.nl, we gaan je in ieder geval hier nog twee keer horen. Dankjewel, Frederik Jij ook bedankt. Just wat vind jij ervan? Joop Den Uil, een Nederlandse socialist wilde alle arbeiders gelukkig maken. Ook wist Joop een goede manier om dat te bereiken. Hij wilde, hij wilde alle arbeiders een groter huis en een autootje voor de deur bezorgen. Als dan Joop de Nijl had gelegen... was de hele Amsterdamse Jordaan gesloopt en vervangen door arbeidersflats. Ook was Joop bereid voor de blije autorijdende arbeider alle grachten te dempen. Gelukkig zijn niet alle socialisten steken blind voor schoonheid... en is Amsterdam een mooie stad gebleven. Maar in het algemeen kan je stellen dat hoe socialistischer een land is... des te lelijker het wordt. Want socialisten willen vooruitgang en die vooruitgang moet je kunnen zien. Dus kameraden, meer boulevards meer beton, meer wegen. Communisten en socialisten zoals Joop de Uyl... hebben heus wel in een zijn tijdje mensen gelukkig gemaakt. Maar de lelijkheid die ze nalaten of willen nalaten is voor eeuwig. Vorige maand nog fietste ik door communistisch Hanoi, hoofdstad van Vietnam. Om mij heen reden 4 miljoen bromfietsen. Er passen verbazend veel Vietnamese bromfietsen op een paar vierkante meter. Als vissen in een rivier stromen de Honda's en Yamaha's door de straten en straatjes van Hanoi. 4 miljoen stuks, geen probleem. Maar sinds er in Hanoi ook 400.000 auto's zijn, loopt de zaak onherroepelijk vast. Toch kwamen er in Hanoi het laatste half jaar alweer 25.000 auto's bij. Tegenover maar 16.000 nieuwe bronfietsen. De trend is duidelijk. Binnenkort is het vrije centrum van Hanoi onbereikbaar... en niet meer om door te komen. Op zich is dat op te lossen. Maak het centrum van Hanoi autovrij en het wordt vanzelf weer leefbaar. Maar in Hanoi is de communistische partij de baas en die streeft naar eeuwige vooruitgang. En die vooruitgang moet je kunnen zien. Dus meer auto's is goed. En als het historisch noodzakelijk is voor de auto de oude binnenstad te slopen, dan is dat een triomf van het socialisme. En triomfen kan het socialisme altijd buitengewoon goed gebruiken. Gelukkig is Hanoi nu nog een van die zeldzame steden in Azië... met een historische binnenstad. Het Amsterdam van Vietnam, wel met 4 miljoen brommers, maar die passen. En de eerste elektrische fietsen heb ik ook al gezien. Er is nog hoop. Historisch Hanoi kan worden gered. Daarom heb ik op 11 november 2011, 11-11-11... samen met een vooraanstaand Nederlands diplomaat... het actiecomité Hanoi autovrij opgericht. Inderdaad, typisch Nederlandse bedweterij en nog hypocriet ook... want alle Nederlanders hebben intussen al wel een auto... Bovendien is ons Comité Hanoi Autovrij een illegale activiteit. In Vietnam mag alleen de Communistische Partij zoiets organiseren. Wij van het Comité Hanoi Autovrij doen bij deze dan ook een oproep aan uitsluitend Nederlandse toeristen. Nederlanders, bezoekt allen zo spoedig mogelijk... de historische binnenstad van Hanoi. Want het enige wat de oude stad nog kan redden, is uw geld. Uitsluitend, als u in Schildracht Hanoi zo spoedig mogelijk... met euro's gaat smijten, krijgen wel denkende Vietnamese... eindelijk een argument om hun erfgoed te redden... van de socialistische vooruitgang en de asociale automobiel. Tot slot, bij deze is het actiecomité Hanoi autovrij weer officieel opgeheven. Dit om te voorkomen dat mogelijk Nederlandse diplomaten worden uitgewezen... omdat zij mogelijk lid zouden kunnen zijn van het actiecomité Hanoi autovrij dat nooit werkelijk heeft bestaan en trouwens het zojuist is opgeheven. Justus van Roel. Het NOS Journaal, Dick de Haar. Radio 1. Het NOS Journaal. De Verenigde Staten willen dat de productie van de Joint Strike Fighter wordt vertraagd omdat er technische problemen zijn. Volgens het Pentagon zijn het weliswaar kleine problemen, maar binnen die samen wel een forse extra kostenpost. In een reactie benadrukt premier Rutte dat Nederland blijft meedoen aan het JSF-project. We blijven betrokken bij de ontwikkeling. We hebben een tweede testtoestel besteld. En pas na 2015 wordt een besluit genomen over de definitieve aanschaf, zei hij. Minister Verhagen is het eens met de topmannen van een aantal multinationals dat er op korte termijn een daadkrachtige aanpak moet komen van de eurocrisis. De top van onder meer Shell, Philips en Unilever zeggen dat er maatregelen nodig zijn om Nederland en Europa concurrerender te maken op de wereldmarkt. Verhagen vindt dat een pleidooi overeenkomt met dat van het Nederlandse kabinet. En de gemeente Heerden overweegt een deel van het winkelcentrum het loon te slopen. Gisteren bleek dat de ondergrondse parkeergarage aan het verzakken is. Daarom werden de winkels erboven ontruimd. De gemeente houdt er rekening mee dat de constructie van de parkeergarage het begeeft... en dat ze daardoor ook een deel van het winkelcentrum verzakt. En dat waren de hoofdpunten. ANRB, verkeersinformatie. Nogal wat ongelukken plagen de start van deze avondspits. Vooral in het zuiden van het land staan een paar lange files. De opvallende files, dat zijn dan de ongelukken. Die staan op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Er staat voorknopend de hoogte 9 kilometer file. Na een ongeluk dus, de linkerrijstrook is dicht. Verkeer naar het zuiden kan beter gebruik maken van de parallelbaan, de randweg N2. Maar niet alleen in het zuiden ging het mis, ook op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Er staat tussen knopend Kleinpolderplein en Delft-Zuid 7 kilometer stil. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Gouda. De andere kant op ook file door dat ongeluk tussen knopend Prins klausplein en Delft-Zuid 8 kilometer. De A27 van Breda naar Utrecht is weer vrijgegeven na een ongeluk van vanmorgen. Nog wel 5 kilometer verder bij Nieuwendijk. A58 Breda richting Tilburg. Voorknopend Sint-Annabos. 7 kilometer stilstaan. Twee vrachtwagens zijn gebotst. Beide rijstroken zijn dicht. Alleen de vluchtstrook is over. Verkeer naar het oosten richting Tilburg kan beter omrijden via de noordkant van Breda. Over de A16, A59 en de A27. Dit is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug. Bij vrijdagmiddag live hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct Thomas Rinnen, directeur van het Pieter Baan Centrum... over de ontoerekeningsvatbaar verklaring van de Noorse massamoordenaar Breivink. En Frits Barend over de sportieve hoogte- en dieptepunten. U kunt reageren, Twitter, hashtag AvroVML. En u kunt ons bekijken, radio1.nl. De totaal nieuwe dierenrubriek. Ja, de vliegveiligheid op Schiphol is in gevaar doordat zich op de luchthaven steeds meer vogels bevinden. Bij ons in de studio vandaag twee dierdeskundigen. Uh, Ingrid Gans en Joop de Hond. Uh, goedemiddag mevrouw Gans, meneer de Hond. Uh, wat denkt u hier aan te kunnen doen? Wij? Ach meneer, dit is toch allemaal verschrikkelijk wat hier gebeurt. Ja, dat is zeker verschrikkelijk. Een ja, Marokkaanse ja. piloot moest laatst zelfs rechtsomkeerd maken... omdat er een, ja. een gans in de motor ja. was gevlogen. Dat is toch levensgevaarlijk? Ja. ja, wij worden echt niet goed van dat gejammer van die vliegmaatschappijen... over ganten die in hun motoren vliegen. Hoe dacht u dat het voor ons was, hè? zoveel ganten? Gansen die ik ken hebben al een broer of een neef of een tante verloren aan die klote vliegtuigen. Ja, maar het is toch ook zo... Ja, en wie was er nou het eerst in de lucht? Ja, de vogel of het vliegtuig? Nou ja, de vogel natuurlijk. Ja, de vogel inderdaad. En wie het eerst komt, die het eerst maalt. Tja, um, uh, meneer Hond, uh, mag ik Joop zeggen? Ja, dat is goed. Ja, we krijgen nu, uh, nu wel de animal cops. Dat is toch juist fijn voor dit soort problemen? Ja. De animal cops. Ja. Laat me niet lachen. We zouden er inderdaad 500 krijgen, maar er is weinig animo voor. Agenten zien er niks in. Niemand wil uh -huh. voltijds uh -huh. dierenagent yeah. worden. De politietop wilde zelfs niet eens meewerken aan de yeah. invoering van de dierenpolitie. Yeah. De politie is er niet gelukkig mee. Nou, yeah. wij zijn er helemaal niet gelukkig nee. mee. Roch. Nee, nee maar, maar goed. Schiphol gaat er nu van alles aan doen... om de luchthaven vogelvrij te vogelvrij. houden. Vogelvrij? Hoort u dat? Vogelvrij. Wat ja. een rotwoord. woord. Dat betekent... we kunnen gewoon zomaar vermoord worden. Ja. Ja. Meneer minister Alsma ja. ja. van Infrastructuur en Milieu heeft ja. voorgesteld de ganzen in de buurt van Schiphol ja. te vergassen. Ja. God zal mij bewaren. Ja, leuk voor de Joodse ganzen. Ja, ja. Maar, maar, maar verder valt nee. het in Nederland toch wel mee met de dierenmishandeling. We nee. zijn, wij zijn toch aardig tegen de dieren? Ah, meneer. Nee. Ah, wat dacht u nou van Sinterklaas nu? Nee. Die kerels worden elk jaar zwaarder. Maar hoor je daar iets over? Hoe het voor zo'n paard is dat zo'n Sinterklaas de hele dag met zijn dikke reet op dat dier zit? Nou, nee. nou, nee. nou, nou, nou, nou. No, no. En over dat, eh, om over dat balanceren over die daken nog maar te zwijgen. Nee, nee, maar wel dat gewauwel over die discriminatie van Zwarte Piet, wij dieren worden constant gediscrimineerd. Ja, nou, dat valt toch wel mee? Dat moet Ach, je zo horen. Nee. Als ik even bij een boom poep, omdat ik het niet meer op kan houden van de diarree. Godverdamme, dat mag niet oprapen in een zakkie doen. Vreselijk. Nee. Maar, maar we zijn toch ook gewoon heel, heel goed voor beesten, Zo'n nee. Morgen, die met helemaal met het vliegtuig naar zo'n prachtig zeeakwaardig werd morgen, Ach, Morgan, houd toch op. Ik heb hem nog gesproken, ik ken hem toevallig. Die wou helemaal nee. niet naar de Tenerife. Hij spreekt niet eens Spaans en hij heeft vliegangst ook nog. Het is gewoon een Nederlandse orka die het land uit wordt gezet. Schandalig. En die ah. pinguïn dan? Ach meneer, dat beest is zo ziek geweest van al dat gereis. Die heeft meteen bij aankomst een hartafval gekregen. Nou, ja, Wel jammer van al dat geld. Ja, en, al, en al die zogenaamd leuke filmpjes op YouTube... Ja. Waar wij, waarin wij constant belachelijk gemaakt worden. Ja. Dat is toch niet te harde voor een dier? Nou, kortom, er is nog een hoop ja. te doen voor het welzijn van de ja. dieren. U zult in ja. de toekomst nog vaak ja. van ons horen. Dank voor uw komst. Wah, wah, wah, wah. Pieter Bouwman, Marijn Scholte en Marjan Luif worden u. Aanschuiven aan tafel. Frits Barend om het over de sport uh, te gaan hebben. Maar eerst gaan we het hebben over Anders Bre Breivik. Want deze week werd die uh, Noorse terrorist ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij zou psychotisch zijn geweest toen hij op het eiland Utøya 69 jongeren doodschoot en een bom afliet gaan in het centrum van Oslo. In Nederland zou iemand als Breivik worden onderzocht in het Pieter Baancentrum. Thomas Rinne is psychiater en medisch directeur van het Pieter Baancentrum. En bovendien ook nog voor de volledigheid lid van de directieraad van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Heb hebben we het helemaal gehad. Klopt. Thomas, ja. ja. Het is, uh, wat, dacht, wat dacht u, uh, uh, meneer Rinne, toen u hoorde uh, voor het eerst dat Breivik ontoerekeningsvatbaar uh, werd verklaard? Um, nou, Ik zou niet meteen tot de conclusie gaan, vast, maar, maar dat het om een psychose ging. Dat iemand dus echt heel ernstig in de war is. Toen hij handelde, handelde hij in een psychose? In een psychose. En toen dacht ik, nou ja, dit snap ik nu. Hè? Dus hier, als forensisch psychiater probeer je natuurlijk wel een concept... een verklaringsmodel te ontwikkelen waarom iemand zo gehandeld heeft... zoals hij gehandeld heeft. En bij Breivik was het natuurlijk, wat in het oog sprong, een perfect gepland uh, delict... Ja? of meerdere delicten, de bomaanslag eerst om de politie te misleiden... vervolgens uh, zijn gang te kunnen gaan op dat eiland. Uh, nou ja, 69 jongeren daar op dat eiland... Uh, uh, man voor man, koudbloedig af te maken. Dan zeg je dat, ook als forensisch psychiater... we hebben natuurlijk veel menselijke afgronden uh, gezien. Komen we erbij langs? Stemd. Ja, precies. Maar uh, dit was wel heel heftig, moet ik zeggen. En wat dacht u daarna, dan? Ja? Na, na, na, en daarna dan zie je iemand, uh, een goed uitziende man... heel goed verzorgd, uh, bij trotsen, in de, Die foto in, in de politieauto die door de wereldpers gegaan is... Um, dan uh, krijg je steeds meer informatie. Die plaatjes op internet, hoe hij zich presenteerde... als ridder van de uh, tempeliers, uh, als uh, vrijmetselaar. Hij was ook lid van een vrijmetseloze, of in uh, ja. uh, nou, ja, Zonder dat we dat helemaal <coughs> reproduceren. We... E e Even naar nou uw eerste gedachte ja. toen u hoorde. Hij was dus psychotisch toen hij dat deed. Ja. Uh, klopte dat voor u? Viel toen alles op zijn plek of juist niet? Ja, het viel in zoverre op zijn plek dat je denkt... Uh, hoe is iemand individueel... In staat om zo'n delict te plegen. Dus uh, je kunt denken: nou, is dat een, een wraakactie geweest? Is het een enorme narcistische krenking? Mensen met ernstige narcistische problematiek kunnen enorme woedeuitbarstingen of uh, bijkrenkingen hebben. Maar dit was te heftig. Het was te... zo'n massaal uh, delict te plegen. En, en, als, en dan zie je: ik heb ook op zijn website gekeken, die filmpjes zie je Maar dat leek me ook wat samenhang, zonder samenhang. Verder dus dat hij geïnsoleerd is. Dus dan niet. Ik, ik dacht, Psychose. Nou, nee, nee, nee. nee. Ik dacht, juist ja, niet. Alleen racisme is het niet, dat is meer. Nee. Maar ja. als je bijvoorbeeld kijkt naar Mohamed B. Volkert van de G-zaken... Ja. die hier in Nederland gespeeld hebben... die zijn beide niet uh, psychotisch of ontrekeningsvatbaar. Nee, bepaald. precies. Nou ja, goed, dat is juist het uh, verschil. Deze, uh, kijk, een, een, um, een toerekeningsvatbaarheid... wordt niet op basis van het karakter van het delict, van de aard van het delict bepaald... maar of iemand een psychiatrische stoornis op dat ogenblik heeft... En, uh, dat, en dat dat een belangrijk motief is voor, dat, uh, voor, die, uh, voor het delict zelf ook. Kijk, de rechter die vraagt, feitelijk eerst de eerste vraag is: heeft iemand tijdens het delict de, de ongeoorloofde karakter van zijn handelen kunnen inzien? En zo ja, was hij vervolgens in staat om ook daarna te handelen, dus uh, te sturen? ben je in staat je eigen uh, gedachten te veranderen? Maar, te maar waarom zegt u, omdat die daad van Breivik zo gruwelijk was... en zo veelomvattend, nou, zou je kunnen zeggen, begrijpt u het wel... maar als je één persoon doorschiet, uh, doodschiet, uh, Pim Fortuyn... of als je ja. één persoon de keel doorsnijdt, nee, zoals het drijf, bij Theo van Gogh... Ja. Dan, dan is het niet per se zo dat je psychotisch of ontoerekeningsvatbaar... Dat kan worden? natuurlijk ook. Maar het gaat nu u vroeg over de toe, toerekeningsvatbij. Die waren ja. niet toe, ontoerekeningsvatbaar. Nee, die waren volledig toerekeningsvatbaar, omdat er geen psychose spelen, misschien een fanatisme. Kijk, wat je... Wat maar het je bij... verschil, zegt u, is de omvang van de daad? Nou, nee, dat is een van de kenmerken van de daad. Het is niet, maar niet met het gezond verstand zegt toch... dat hij bijna niet in een psychose gehandeld heeft... maar zo berekend en zo beredeneerd en zo volgens een plan gehandeld heeft... een psychose zit er ook een woede uit. We hebben nu een honkballer die vermoord is ze zijn broer... en dan suggereert men ook ja. dat die broer in een psychose gehandeld heeft. Dat zeggen ook overigens veel mensen in Noorwegen. Dat kan ik me het, je goed die die begrijpen die uitspraak ook niet. Die zeggen Hij heeft het ja. zo gepland, hoe kan hij dan in de psychose ja, zijn? Dat, dat is een misvatting dat iemand in een psychose... niet doelgericht kan handelen. Je hebt uh, met name die uh, psychose, psychose waar hij in moet psychose beter verklaard. Ja, dat kan ik dat kan me voorstellen, dat het beter uitgelegd zou moeten worden. Maar iemand met een paranoïde uh, psychotische woede die kan uitermate doelgericht handelen. Als ik bijvoorbeeld het idee heb, dat nou, u bent de duivel en u moet vernietigd worden om de mensheid te redden, en dat ja. was ook de intentie van, van uh, Breivinger, de, de, de cultuur moest gered worden, dan kan ik heel doelgericht een plan maken om u te vermoorden. Dus, met een sluit van, het ander niet uit. Toch, nee, toch zegt een van uw voorgangers zal, bij Pieter Baancentrum... Ja. psychiater uh, van Marlen... Uh, Breivik is een door en door politiek gedreven man. Was het maar zo dat hij gek is. Want dan ja. uh, gaat het niet over ons. Ja. Uh, uh, hij is het dus eigenlijk niet met u eens. Nou, uh, hij heeft dat uh, op een tijdstip gedaan. Deze uitspraak toen nog weinig over de diagnostiek bekend was. Toen deze Noorse psychiater zich nog niet uitgesproken hadden. Hij nog niet uitgesproken Denkt u hadden. dat u nu van mening verandert dan? Ik denk het wel. Als hij hoort inderdaad, wat er aan symptomatologie bij elkaar komt... als je hoort uh, wat je dan in de pers uh, kunt lezen over de, het onderzoek... dat hij toch het uh, denkstoornissen had. Een de psychose is gekenmerkt door denkstoornissen, door wanen... Uh, hij had een heel arsenaal aan bizarre wanen. Dat de wereld beter de overgenomen zou worden door de Tempeliers. Dat hij uitverkoren was om een regent van Noorwegen te worden. Dat hij zelfs uitverkoren was om de mensen te redden. En hij was ook van plan om. Ja, zo zijn ja, veel zijn hem voorgegaan. Echt die... bizarre, bizarre, bizarre ideeën. Dat duidt allemaal op de psychose. Ergen. Maar ik begrijp dat Vermalen ook uh, uh, nu nog zegt. Als ik, als ik goed citeer in ieder geval. Al, al kun je vaststellen dat zo iemand aan, aan schizofrenie leidt. wil dat nog niet zeggen dat hij tijdens de daad in de psychose verkeerde. Um, ja, goed, dat dat, is, dat, dat, dat kan. Maar, Walter, uh, maar dat, is te dat is moeilijk te beoordelen. Ik heb die man niet onderzocht. Kijk, daar begeef ik mij niet op dat terrein om dat over te speculeren. Maar, maar die Noorse psychiaters onderzocht. denken ja. dus wel dat dat kan. Ja, maar want goed. die hebben dat bepaald. En zo'n psychose, en, en ook in die heftigheid... en ook, hij heeft ook een aantal andere formele denkstoornissen... dus ook onsamenhangt uh, taalgebruik, bizar taalgebruik... Uh, dus dat is een proces wat al langer gaande is. Het is niet waarschijnlijk dat dat twee dagen nadat hij het delict gepleegd heeft pas begon. Maar dat het al veel eerder is begonnen. Als, als dit advies wordt overgenomen door de rechters... Ja. dan gaat hij dus, die bereik ik niet, naar de gevangenis, maar naar een kliniek. Ja, dat kan. En kan hij dan ook weer vrijkomen? Uh, dat hangt er heel erg van af. In, in, uh, in, in Noorwegen hebben ze, net zoals wij hier in Nederland... ook de, een soort TBS-achtig uh, titel die ze kunnen opleggen. Uh, iemand kan, als die inderdaad volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard wordt in Noorwegen... en ze hebben een iets ander systeem dan wij... dan kan iemand in die kliniek komen en kan daar behandeld worden. Een psychose is op zich goed met medicatie te behandelen. Dan moet je kijken, als die psychose behandeld is... wat blijft dan nog over aan deze uh, ideologische gedachtegoed wat, wat, wat hij heeft? Dat zijn als speelt natuurlijk wel heel de, duidelijke politieke ideeën een rol. Maar zegt u, het is niet uit te kan, sluiten dat je zo iemand... nou ja, tussen aanhalingstakers kunt genezen ja. of in ieder geval veranderen? Ja, je kunt iemand met een psychose kun je goed behandelen met medicijnen. medicatie. En dat die je vrij dus komt vrijkomt heeft. dan? Nou ja, goed, dat is een keuze van, van het politieke systeem... en ook van de, van de rechters, en ik denk ook de maatschappelijke druk... dat men uh, daarmee rekening moet houden. Er kan, denk ik, niemand zal hem meer volledig vrij laten lopen. Je moet zo iemand ook dan langdurig verder begeleiden en, en, en ondersteunen en onder toezicht houden. Dus dat is niet iemand die je dan volledig in vrijheid kunt laten... En, uh, Want dat blijft een risico leven. op herhaling. Dat blijft zeker een risico. Als je medicatie niet meer neemt... is er een, een terugval, uh, kun je voorspellen. Een, een ander geval, even los van ik helemaal... Uh, uh, zaken in de zaak Robert M., de, de kindermisbruikzaak... hebben we ook te maken met de psychisch gestoorde daden. De ouders van de slachtoffers hebben gevraagd om inzage... in het rapport van uw Pieterbaancentrum. Ja. Vindt u dat nog een, een terechte vraag? Uh, ik kan me voorstellen dat deze vraag leeft. Uh, maar wij zijn uh, gebonden aan ons medisch uh, beroepsgeheim... als artsen en psychologen uiteraard ook. En wij rapporteren aan de rechter. Dus wij brengen een advies uit aan de rechter. En de rechter is vrij uit onze rapporten uh, te, uh, aan de te, ouders te citeren... Geven te citeren. Ik denk niet dat de rechter het rapport aan de ouders geeft. Als de verdachte zelf toestemming daarvoor geeft, is het wel mogelijk. Maar uh, je ziet dat sommige rechters zeer uitgebreid uit onze rapporten... ook uh, tijdens de rechtszitting citeren. citeren. En dan zullen ook de ouders daar uh, kennis van kunnen nemen. Ja, u zegt, medisch, beroeps, is... medisch beroepsgeheim is belangrijker uh, dan uh, het belang van de ouders... om te begrijpen waarom deze daad is gepleegd. Um... Ik denk dat zij daarin begeleiding uh, moeten krijgen... zonder meer in, in de verwerking van wat er gebeurd is. Dat, het is afschuwelijk, maar ik denk ook dat wij leven in een rechtsstaat... waar ook nog enige bescherming ook voor de dader heerst. Ik wil dat niet boven alles zetten, maar ik vind het, het wel belangrijk... dat we toch een aantal rechtsstaatelijke regels in acht nemen. Thomas Rinnen, directeur van het Pieter Baan Centrum. Tot zover, dank. Zo direct gaan we door met Frits over de sport. Maar eerst luisteren we weer naar Frederik Spicht. Mama's only screaming. Daddy's always mad. I pretended to be alright. 'Cause my sister she got scared when things got out of hand. And we were hiding in the shed. I whispered in her ear. back We stick together singing gospels for some fast. And now we wonder how Mama's doing now. Just the thought of home makes us sad. Cause Mama's only Daddy is still mad met een nummer van het album Land. Mama is only screaming. En Jan van der Meij op een voor mij een heel nieuw instrument. Namelijk twee velletjes papier. Die hij heen en weer schoof. We gaan het over sportieve hoogte- en dieptepunten hebben met Frits. En Thomas Rinne, psychiater en medisch directeur van het Pieter Baan Center, zit hier ook nog aan tafel. Uh, los van de psychiatrie houdt sport u ook bezig? Ik sport zelf, ik, ik jog en train, maar verder niet. Niet ja, fanatiek. Nee, niet fanatiek het nee. niet u, u kijkt wel naar sport? Af en toe. Af en toe. Goed, wel toe. beeldmeester. We hadden, we hadden. Uh, dat soort dingen. We hadden vandaag Hugo Borst ja. uh, te gast. Uh, ja, die was een beetje boos op je. Nou, hij was niet boos. Nou ja, in ieder geval. Hij vindt het was dat kritisch. Kritisch. Je schandalig dat wij zo'n uh, ontzettend gekleurd en partijdig man als Frits ja. Barend. voortdurend maar over Ajax aan het woord laten. zit wat in, toch? Nou, voortdurend over Ajax aan het woord laten. Hij zei het zelf al, vergeleken met CDA. Kijk, als het CDA het nieuws is, kun je moeilijk, zoals Ronald Waterreus vorige week bij Studio Voetbal zei, ik wil helemaal niet meer over Ajax praten. Ik bedoel, ja. Dat is gek. Dat is gek, ja. En ik zou het ook liever niet doen, althans de manier waarop we erover praten. Maar het is wel, ik heb een top en flop 3 hier. En helaas komt Ajax daar de laatste tijd vooral in de flop 3 veel in voor. Maar Hugo heeft een punt. Uh, ik bel wel degelijk ook, dat zei hij ook netjes... met de andere kant, dus aanhalingstekens. Uh, Paul Reumers spreekt het nog wel eens... die aan in het andere kamp als het Kruifkamp zit. En ik spreek inderdaad regelmatig met het Kruifkamp. En het zal wel heel slecht zijn wat ik hier zeg... maar Kruif neemt mij altijd de telefoon op. Kijk, en dat is in ieder geval handig. En dan word, ik geïnformeerd. Ook en dan en... word ik geïnformeerd. Ja, en dan kan ik moeilijk... Ja. Nee, en dan maar, probeer ik inderdaad uh, voor alle te balanceren. Vooral duidelijkheid, daarom vragen we je ook. Ja. En wij als redactie zijn natuurlijk punt, helemaal hoor. niet voor of tegen Kruip. Wij okay. zijn natuurlijk weer helemaal onafhankelijk. Dus ja, dat scheelt. Zullen we het <laughs> over de hoogtepunten en dieptepunten gaan hebben? Ja, uh, laten we echt met het absolute dieptepunt beginnen. De zelfmoord van Gary Speed. Gary Speed was bondscoach van Wales... Uh, sinds vorig jaar. Deed fantastisch. 42 jaar pas en was een geweldige voetballer van Wales. Uh, Henk en ik hebben vroeger voor RTL de ballen gedaan. Engels voetbalprogramma. Henk ging elke week naar Engeland toe. Toen werd Leeds United kampioen. En Gary Speed was een van die voetballers waarvoor je naar het stadion ging. Een prachtige voetballer. Hele mooie jongen om te zien. En zo'n voetballer van je erg vond dat hij voor Wales speelde. Want daardoor speelde hij nooit op een internationaal toernooi. Dat overkomt nu ook Ryan Giggs, die is bijna aan het eind van zijn carrière. We hebben Gary Speed en Ryan Giggs nooit op een groot toernooi gezien. Dus daarom hebben ze nooit die fame, die naam van spelers... die bij een WK of een EK spelen. Succesvol, relatief jong en toch zelfmoord. Ja, zelfmoord, en zelfmoord gepleegd. Uh, nou, dan ga je 42 jaar. Uh, ik heb nog eens even gegoogeld vandaag. Gelukkig huwelijk staat er... Uh, nou, vreemd gaan in de voetballerij is het geen reden om zelfmoord te plegen. Want dan kunnen, dan kunnen okay. alle mannen zelfmoord plegen, wij spreken. Niet dan in de voetballers... Uh, om het voetballers beperken. Jij zegt het. Uh, en jij denkt het. Uh, maar uh, er zijn dus een aantal taboes. Dat is depressie en homoseksualiteit. En uh, de eerste voetballer die echt... Grote voetballer, die homoseksueel is, moet uit de kast komen. Ik zeg niet dat hij het is, tegendeel zelfs. Ja, maar taboes dat taboes met name juist in de voetbalwereld En je? die depressies. Ja. En dat deed zich heel bijzonders voor. Stan Collymore was een spits bij Nottingham Forest. Uh, Brian Roy heeft bij Nottingham Forest gespeeld. Die hebben een fantastisch jaar gehad met het spitsen Stan Collymore, Brian Roy. En Stan Collymore werd na dat seizoen voor een topbedrag. dat was toen een uh, absoluut record aan Liverpool verkocht. Ik geloof dat het was toen 8,5 miljoen pond. Dus 100 pond nog veel hoger. Als je nog andere en... dingen wil zeggen. Dan laat ja, nou, ik naar je punt. even. Dit is wel heel belangrijk. Ja? Heeft... De dag voordat Gary Speed zelfmoord pleegde. heeft hij een aantal tweets gestuurd. Stan Collymore, een echt topvoetballer. Vlagen van depressie. Iets dat maar zo vaak is overkomen. En het gaat maar door. Tot wie weet hoe lang. Stan Collymore, hè, ex voetballer. Ik twitter hierover omdat het stigma rond de ziekte suggereert dat wie hier aan lijdt, intens nutteloos en sentimentele is niet kan functioneren. Nou, ik heb vier dagen geen daglicht gezien. Sliep meestal 38 uur per dag. Een ex voetballer hè, die dit twittert. Maar ik heb ook de hele week meegewerkt aan Talk op Radio op, cha radio op ch Channel 5. En ik heb een column geschreven voor een grote krant. Dat allemaal tijdens een van de ergste, meest destructieve aanvallen van deze vreselijke ziekte onlangs die aanvaller ben ik doorgegaan. Nou, hij zegt eigenlijk, ik leid aan een vreselijke depressie... daarom is ook gestopt met voetbal, maar ga door, zoek steun. En ja, ik, bedoel, ik, het was wel toevallig dat net een dag voordat Gary Speed zelf moet tegen deze... Ja. Meneer depressie, een, een, een taboe, vooral in die voetbalwereld... maar mensen kunnen ook functioneren zonder dat anderen dat erg in de gaten hebben? Het uh, is heel goed mogelijk als iemand... Uh zich voor zichzelf is, dat hij dat dan inderdaad... De depressie is een vreselijke ziekte. De het is een vreselijk, absoluut ja. een vreselijke ziekte. En u zegt ook, -vertel, maar het kan vertel het, iemand... ga er mee naar je arts? Of? Uh, zeker, ja. ja. Maar ik denk dat het ook nog een beetje afhangt ook van, van verschillende landen... hoe de cultuur in een bepaald land dat is. Maar jij vorig jaar ook een voetballer van... die zelfmoord geweest. De enke, de... Ja. Ja, ja nou, Dat heeft in depressief. Duitsland tot uh, uh, grote consequenties geleid. Ja. Ik bezoek regelmatig het Duitse psychiatriecongres... in eind november in Berlijn, een fantastisch congres. Dat stond helemaal in het teken van juist sport en depressie... en ja, ja. wat ze daaraan te doen, om, ook om ja. die taboes te berekenen. Nou, We nemen die aanbevelingen die getwitterd zijn over. Nou, Frits, als je, je moet of naar de tops, want je ja, nog twee minuten. De tops vind ik dan het sterke spel van til Tim Krul... bij Una Newcastle United. Hij heeft al twee keer het Nederlands gespeeld. En omdat Maarten Stekelenburg... Ja, bij Roma. Maar ja, gewoon keept is het wel eens. Kom van ik wel eens een beslissing nemen... die ten gunste van Tim Kroon Andere keeper in het Nederlands zelf dan. De vierde plek van het Nederlands golfduo... Robert-Jan Derks en Joost Luijten bij de World Cup. En de comeback van Sven Kramer op de vijf kilometer... vorige week in een tijd van 6.13. Sven is weer helemaal terug, dus het is weer leuk. Het is nu schaatsen tegen Sven. Ja, en dan toch nog een dieptepunt. Twee rechtszaken... die Ajax wacht. Eén van Ling tegen Steven ten Haven... Uh, Ling wordt ervan beschuldigd dat hij een ex-directeur heeft omgekocht. Ik ben erachter gekomen dat het gaat over Rick van der Boog, die ex-directeur. Nou, die is woelend dat hij erin genoemd wordt in deze zaak. Die weet van niks. Die weet van niks. En die zegt, ik ga het niet getuigen. Wat nog niet wil zeggen dat en het niet gebeurd leuk is. Affaire. Zeg ik maar kritisch even tussendoor. Ling wordt ervan beschuldigd dat hij zaken doet met iemand die verdacht wordt van fraude. Dat is Evert Kroon. Ja. Die is aandeelhouder van zijn heeft een club in Tsjechië of in Slowakije. Cheliling daar is hij aandeelhouder van. En raad is waar Evert Kroon ook aandeelhouder is. Ik raad zomaar Ajax. Zo bij Ajax. Ja. Dus het zijn allemaal zulke krankzinnige zaken die op dit moment. Maar ik zal proberen er volgende week niet nou, over te spreken. Het, het, het wordt wel mordesmeid uh, huh? op dit moment, he, Over en weer. Ja. Het is, uh, het is walgelijk. Maar voor het ook nu Kruif die, die heeft terecht dat hij inzag gevraagd in het contract. Hij is lid van de raad van commissarissen van Gaal, blind en sturkrom. Hij krijgt het gewoon Hij wil niet. weten wat staat erin. Uh, woensdag, geloof ik, die rechtszaak. Ja. Uh, en dan moeten ze ook nog spelen, Ajax. Ja, dat zegt dat is schandelijk. Maar ik denk dat spelers en trainers zich daar niets van aantrekken. Die weten niet eens dat die rechtszaak plaatsvindt. Nee, nou, dus de rechter beetje. trekt zich er sowieso niks van aan. lijkt me op zich nee, maar de spelers terecht. ook niet. Nee. En Ajax gaat de volgende ronde van de Champions League halen. Dus dan hebben we weer goed nieuws volgende week. En gaan ze ook winnen woensdag? Nee, ze gaan niet winnen van Real Madrid. Kijk aan, zien we wel dat je best onafhankelijk bent. Frits Baren en Thomas Rinnen, ook dank. Zo direct het journalistenpanel.